We beginnen de les 23 van Pri Etz Chaim pagina 7 de regel 15 Wener zor leyan ki tfilah shel yada neged briya Sheshamu mede tata hamal goed. Hani shel jade. Weenach en laten we terugkeren naar het onderwerp. Eh, ki tfila shel jade. Want het gebed, zo zeggen we dat gebed van het hand, oftewel die doosjes die men legt op het hand, Tvilashel Yad Brija die tegenover staat, tegenover de wereld Brija. Zo schamouwet dat het dat daar staat nu de malchut. welke malchut? heet Tvilashel dat die doosjes van het hand. Let op, wanneer de mens dat doet, doet op zijn hand die doosjes dat zo'n doosje op zijn hand, dat betekent dan is het, de plaats waar handen zijn, ja? dat is het Chagat, dat is ook, uh, uh, wordt gezien als Bria. En dan, de Malgoed, die dus, stijgt op, via de linkerlijn, uh, uh, naar de Bria, dat is ook die, uh, malchut die dus de opsteig naar de bria, dat is wat, dat uh, stelt voor, dat um, leggen het vieren op zijn handen, dus optrekken optreken, laten optellen de malchut uh, naar de bria. We achar kagbad filashal roosh uh, zestien, jika wen, shumita kena sijade atselud. Acharkach ach, ach, vervolgens, bat filashel shell Dor door, tfiela Dor doordat door dat die doosjes die men op zijn voorhoofd legt, onthoud die begrepen filashel shell van het hoofd, ik wen laat de mens dan laat hem uh, zich instellen met de intentie, scho betaken siya dat hij corrigeert. Asiya van de wereld, asiya doet. In zichzelf natuurlijk. Alles is in zichzelf. We talit gadool, jehu, hamakief. En ook de talit gadool, de grote talit, oftewel de grote gebedsmantel, ieder mens aandoet. Ook daarmee, dat is dan de makief. De om, omringende licht, als het ware. Het omringende licht daarvan. Ad kantikun bavoda, tot hier, einde, wat kan zeggen, tot hier is de correctie door de handeling. Beoefde. Behoefda is een etarameis, voor wat het Hebraaus is, masse. Zeventien gewoon leesgen, gewoon dat stap voor stap, zal het zich automatisch gewoon als je je schikt daarvoor, als je eh, niet, eh, niet tegenstribelt, zal het bij jou al die inkervingen maken binnen stap voor stap, eh, die dus precies een matrix zullen zijn, zoals het in de hele wereld, en daarin zal ook het licht, zal je ook het licht ontvangen. Licht, reading. Zelfstandigheid, autonomie, geluk, vervulling, komt al juist alleen maar daarin. Niet gewoon van buiten kan niets komen bij een mens. Anders dan door deze inkervingen die het licht maakt wanneer men uh, leert uh, zijn wetten, wetmatigheden. 17 wa akher kakba milula korbanot mataherin ie tsirady asiya nehi le makum khagat u malkhut ola aktin le isod dus daar mee hebben wij dus wat hij alsoog had ons verteld hebben we de uitwendige het uitwendige gedeelte van de werelden Gecorrigeerd. Enjua, we achar, kagen vervolgens. Bamilula, hakorbanot. Door het zeggen, door de spraak door het, door het zeggen van de korbanot, van die offerandes, ja, dat stuk, uh, gebed of, dus dat, zoals het was in de tempel, de tempeldienst, dat men zegt, dat spreekt dat uit. Met aharin die tira Asie, ja, zuivert men jitsera van de wereld asia in de mens en natuurlijk hij zegt niet in de mens steeds duidelijk dat het in de mens is en daardoor ook een stukje zuivering de mens doet aan het algemene aspect van de wereld Asiya en dan doen wij nehi opstegen naar de plaats van de Hagad, ja, omalhuid o lalie so terwel malhuid steegt op naar de Jesode, duidelijk. Dus net zo hoog is tegen op naar de Hagad, duidelijk. Dus hoe netzeg steegt op naar de hees, netzeg steegt op naar de Geest. God stijgt op hm? uh, naar de Gwora, en de Tjeveret, en de Jesod stijgt op naar de Tjeveret, komt ieder langs zijn eigen lijn. En de Malgoed is nog de, de on, uh, daaronder, nog, onder de Nih. En die malgoed goed stijgt op naar de Yesod, dat is wat wij ook leren steeds, ook in de Zogar, dat is het eerste, de eerste tikkun, achten, na de eerste punt. Acharkach was mirot, negat en hier is het, uh, twee woorden zijn verbonden met elkaar door uh, gewoon een, uh, een drukfout. Beyat Yamin. Dus negat Yitzera. Dus daar halverwege moet je dan een spatie, als het ware, in zo'n streepje doen. Dat je het uh, verticaal scheidingslijn. Dan wordt het negat Yitzera. En dan scheidingslijn verticaal beyat Yamin. En nu no, is het eh, smorak, rames, de Yitzera. 18 naar de eerste punt, acharkach vervolgens bezmirot in de zmierot, dus het tweede gedeelte van het gebed. lof so. lofzingen. Negat, yitzera, dat is tegenover de yitzera beyadjamin in de rechter lijn. maar dan in de rechter lijn. Enomishumase, kreat en dat is niet vanwege de het zeggen van Kriyat van Hoor Israël zelf. Raak Mesla meesle maar alleen maar de hint voor de, van, van de Yitzera. Zo so we zien wat we doen. Vachar Negentien kadi, Shubarhu, Kriyat Shma. Neget briah, over shema, Anu, Osin, Kmoshe, echtov. En vervolgens zegt men, men Kadish, Ja, sorry, Kaddish, dat is wat men zegt over de zielen die, Ziel, die, die gestorven waren en zo. So, en de dank aan de schepper. Eigenlijk ten behoeve van de zielen, maar het is, uh, is gewoon een dank voor het eeuwigheid. Alle eeuwige voorzien, eeuwige goedheid enzo. O Bargo, en de, de Bargo, wat men zegt, de zegening, Bargo, de, de zegening van Kriyatschma, van het Kriyatschma, dus van de uh, Hore Israël. En dat is tegenover Bria, die in de Bria is. Over Kriat Shema en bij het zeggen van Kriat Shema onthoud het begrip. Bij het zeggen van Kriat van het uh, gebed horen Israël. Anu osin Yehud, doen wij goed, eenheid, komen wij tot eenheid, brengen wij eenheid. Zoals, zo, zo, zoals wij dat zullen leren. Of uh, verder zien. En dan zien we dan te, uh, aan het einde van de regel 19 zien we tussen hakjes, de letter B, dat is een, een verwijzing. Verwijzing naar een stukje commentaar dat niet volgens, uh, zoals ik jullie zeg, dat doen we niet, want dat is van de bronnen die uh, voor mij niet kosher zijn. Duidelijk, dus... Uh, goede bronnen van het jodendom, maar voor mij is dat net als een, zeg je dat, samengemaagd. Uh, voor mij, dan bedoel ik, voor ieder voor die zoekt naar redding, en niet traditie. En dat is, voor ons, is dat als de, het doden gif. Dat moet je niet aanraken. Eigenlijk, zo is het dicht bij elkaar in deze, zo is het dicht bij elkaar gegeven, die twee dingen aan dit helig volk, het volk van de schepper, als aan geen ander volk in de wereld. Maar die, die twee, die staan, die uh, goed opletten wat ik zeg, die staan belendend met elkaar, naast elkaar, zelfs Naast, helemaal naast elkaar, euh, alsof we niet te scheiden zijn. Maar er is wel een zeer dun scheiding tussen die twee, wat gegeven is aan het volk. Zoals Moshe had gezegd, jullie staan hier. En kijk nou, jullie staan hier nu en aan jullie is het gegeven, leven of dood. Kies nou voor het leven. Dat had hij gezegd over dat tegen het volk. Niemand heeft het. Allemaal volkeren ter wereld, geen volk heeft een puur leven ontvangen. Alles is vermengd met de dood. Geen volk is, is puur. Kijk nou naar, een, naar, een, naar, een, naar, een, naar het leven hier in Nederland. Nou, op zijn minst 50% is dood. De mens zichzelf heeft doodgemaakt emotioneel, gevoelsmatig, in allerlei opzichten. Het hart is net alsof het een stuk steen is. Ik zeg het even hier, dat jij dat weet, dat wat, ik, wat ik zeg, dat, dat jij het kan proeven aan jezelf. Het is net als een opgebouwd het hart van stukjes van... Um, uh, het is niet vloeiend, het is niet... Uh, het is aan banden gelegd. De hele spontaniteit van een Hollander is doodgesmoord, is niet meer terug te krijgen, haast niet meer terug te krijgen, anders dan door de kapal. Alle andere middelen helpen niet, want uh, door de religie, door hele... Uh, ...opvoedingen zo, duizenden, uh, du een paar duizend jaar, tweeduizend jaar achter elkaar of minder, minder doet er niet toe. Dat Calvinisme en alles, dat heeft uh, gediend alleen ertoe om de, de mens, om de mens te temmen hier. En een Hollander is een, een getemde, een getemde tweevoetige sprekende. Ik zeg niet dat andere volkeren zijn anders... Russen zijn op hun eigen, eigen manier getemd. Ja, door hun eigen dressuren, uh, dressuren, dressure, hun eigen dressuren hadden ze ondergaan. Ja, Amerikanen op hun eigen manier. Er is geen volk, Amerikaans volk. Het is iets wat meng mengel moest. Fransen zijn op zijn, op hun Franse manier. Duidelijk, in elke volk zit er wel een stukje dood in. Goed opletten wat ik de eerste keer zeg. Dat is wel voortvloeit ook uit onze boeken, wat je kan daar zelf vinden. Elk volk heeft een stukje cultuur opgebouwd om de, zijn eigen tekorten, zijn eigen diepte, die niet gecorrigeerd is, te dekken. En een vorm van afspraak te maken in plaats van aan te spreken, steeds werken aan zichzelf, en aan te spreken, de creatieve krachten in zichzelf. En dat betekent een stukje dood. Terwijl aan het volk Israël is puur leven gegeven, als aan niemand anders. Daarom heet het ook uitverkoren volk. Zij kenden geen cultuur, geen bovenbouw iets wat men alsof doet boven de waarheid. Omdat zij hadden het Torah ontvangen. Alleen zij hadden het Torah ontvangen. En daarom, zij zijn ook de door, doorgever van het licht van Hashem. En daarom ook voor, voor, van hen wordt bijzonder veel gevraagd, want als, er, als zij een kleine misstap doen, let op, dan vallen ze in de dood. Duidelijk, als zij, zodra ze beginnen, in plaats van, eh, leven, aanhangen aan het leven des levens, via Yeshua, dan komen ze terecht in de absolute dood, geestelijke dood van, eh, de wetten die gemaakt worden, die geïnterpreteerd worden door het vlees en bloed. Zoals de Torah geleerd, zoals die niet de Torah geleerd. Zoals die al die rabbijnen hebben die uh, opgemaakt, die, al die, die wetjes van hen. Waardoor zij doden zichzelf en het volk aan wie zij... Uh, Eigenlijk moesten, nou, moesten dienen. Dat is het bijzondere, het bijzondere uh, van dat volk. Want als uh, Israël hangt innerlijk de Torah, dus de geheime Torah, zou gaan leren. Dan zou ze puur leven ontvangen en doorgeven verder. Aan alle volkeren zou daarmee de dood zou ophouden te bestaan. Zou ze bijdragen tot het snellere uh, opgaan van het dood tot niet in niets. Alleen dit volk kan dat doen. Alleen Israël is daarvoor verantwoordelijk. Geen volkeren kunnen dat doen. Ze hebben allemaal, allemaal behelpen ze zich door allerlei culturen religie die ook een vorm van, van cultuur is, ook het christendom is niets anders dan een bedekking van de plaats van onder de tabor. Geen hond, niemand kan van hen aankomen aan deze plaats en corrigeren deze plaats. Dus deze plaats blijft wild en woest, woest en ledig, alleen voor zichzelf kent geen Yeshua onder de tabor, geen, kent geen Yeshua van de, de uh, christenen. En laat staan de joden ook, ze hebben absoluut geen, ze weten niet wat het allemaal is. Heel? Zonder de geheime Torah, zonder de Kabbalah, blijft het een onontgonen land. Vol bezaaid, vol bezaaid door mijnen, mijnenveld. En daarom meet men dat. En men heeft geen keus. Want vroeg of laat, door de klappen van de zweep, zal. Het volk Israël leren. Om terug te keren. Naar de schepper. Want Hem hebben ze verlaten. In plaats van hem. Dienen ze. Allerlei regeltjes. En al zeggen ze. Als al noemen ze de naam van hem. Het is. Te vergeefs. Het is niets. Want zoals de profeet zegt. Het is vanaf de lippen en naar buiten, en komt niet uit de diepte van het hart, kan niet komen uit de diepte van het hart, omdat de diepte van het hart bevindt zich, kan men ontdekken zijn diepte van het hart, van het hart kan men ontdekken alleen maar, door de geheime Torah, door de Kabbalah. En ook nog, daar nog niet de Kabbalah van, een komedie, komedie, Kabbalah, een kabbalistische komedie van al die massa kabbala, van al die groeperingen die dan groepskabbalen, maar strikt individuele kabbala. Dus de regel 20, dat was alles, allemaal de lyrische uitweidingen van, vanwege deze regel 20 nog een keer heb ik u gezegd. Dat leren wij niet, dus gewoon doorstrepen, regel 20. Doorstrepen. Want het is naast, ligt naast, het is uitleg, iets legt, die stukje van Ari. Maar zijn uitleg is net als goed bedoeld natuurlijk. Maar vanuit, gezien vanuit, eh, van binnen, de, binnen het verstand. En binnen het verstand betekent Samhamawet, het doden gif. 22. Shara perk He. We beginnen nieuwe perk, perk 5. Shara de poort van het gebed, perk 5. 23. Gewoon, gewoon geheel losjes wees. Niet, ah oh ja, ik begrijp niet, hoe kan ik het allemaal onthouden, hoeft niets te onthouden. Gewoon hoor wat hij zegt, probeer gewoon attent blijven, alert blijven, en tegelijkertijd, zoals wij dat steeds leren, tegelijkertijd net of jij, dus de volledigste concentratie, en tegelijkertijd net of, of wat, een zo'n beeld dat ik steeds aan jullie geef van een koe, alleen koe. Nog een keer alleen staande koe, dus niet in de hele koe kudde. Maar alleen koe, ergens in de wei, en het zonnetje schijnt, lekker windje eromheen, en zij staat te grazen en met haar staartjes om naar rechts, naar links, naar rechts, naar links, en wijt wiebelt. Nou, dat is ook steeds in elke toestand moet je beide, moet je die weten combineren. Beide moeten aanwezig zijn. Alleen strikte concentratie helpt niet, want daar zit ook klepot. Om hen weg te halen, de klepot, moet je dan dat gepaard gaan, deze concentratie, met een stukje uh, losheid, absolute los, los zichzelf trekken, net zoals de, deze koe. En dan heb je die twee uiterste, en die maken dan het nodige spanningsveld, dat de middelste lijn brengt het, de ware realiteit met zich meebrengt. 23 Kavannat at filaba of een zee, die jesh bo bet beginot, ma se widdibur. Kijk nou hoe geweldig, hoe geweldig wat het geestelijke is, het ware geestelijke. Kijk nou, hij gaat weer nu ons uh, als het ware, reviseren, alles weer opnieuw, het beeld geeft die ons, in grote lijnen weer, een, een beeld geeft van, wat we hebben geleerd. En dan op deze manier, zo, het is een vorm van net een spiraalvorming, het is niet steeds vooruitgaan, het is altijd vooruitgaan, maar dan, een vorm van, een, uh, steeds optrekken, maar dan in de vorm van spiraalvorming. Als beeld geef ik alleen. Dan daardoor gaat men ook goed uh, um, herhalen intussen, als het ware, als nevenverschijnsel wat men leert, en gaat men tegelijk vooruit. 23. Kawanat had Phila de intentie, de zin van het gebed op deze manier is, is op deze manier. Op deze manier is, is op deze manier. bo bet Want er zijn in hem, ja, in dit aspect, er zijn twee, er zijn twee aspecten in het gebed. Maar ze, we die boer. En dat is belangrijk om die grote lenend, in grote lenend dat uh, je eigen maken. Let op. Er zijn twee aspecten in het gebed. Maar ze die boer, de daad, dus met handen en voeten doen, wat we doen, met alle andere dingen, daad, qua daad, en die boer, en spraak. Handeling en spraak, punt. Ine in Janamasehu, wat gila kodem 24, hadjibur. Waar ideeën mazen niet kan nienbo, dalet olamote, bijabimekomanatsman, kijk nou, er is geen andere verklaring voor nodig dan wat hij geeft. We zijn al klaar daarvoor om dat te leren wat hij ons geeft. We hebben dan niet eens. Dat, uh, wij dat we zien ook dat uh, er is geen commentaar van Yehuda Ashlag. Yehuda Ashlag heeft geen commentaar erop daarover geschreven. Duidelijk. waarom? Het is niet meer nodig. Wie leert het We hebben ook het Leren we het ook met het commentaar zonder, met een, zonder commentaar van uh, Yehuda Ashlag, zoals het in Orpnimie in etes is. Nou, die, dan geeft het, dat geeft dan het kader, geeft dan het instrument, om zelf te werken aan de tekst van Arie, hebben we geen andere rabbijnen voor nodig. Elke volgende rabbijn betekent, hoe meer van die rabbijnen, hoe meer verwaringen, hoe meer dood, komt de dood, dus uh, hou dan jezelf alleen aan de bron. Hou jezelf alleen aan Yeshua, aan deze middelste lijn van de komst van het licht. Yeshua Brit Hadesha. Torah, maar dan is het de inwendige Torah. De Torah. We kunnen zeggen dat de Torah eerst van Moshe, maar dan, we kunnen het absoluut niet begrijpen zonder uh, Zogar, zonder uh, Shimon Bar Yochai. En dan, uh, Ari, geen anderen moeten we leren, moet je niet aanraken de anderen. Dan, hoe, als je anderen aanraakt, dan betekent dat je dood bijdoet, erbij doet. Je gaat vermengen iets, iets wat heilig is, vermengen met, met uh, dingen die, waarin de andere kant in zit. Dat is alles aan jou, ik vertel niet, Ik zeg niet aan iemand, verbied, verbied aan, niets aan iemand, maar wat wij doen is de absolute, de weg naar de absolute bevrediging. Waar vind je dat in de wereld? Ga maar over de hele wereld, waar vind je dat? Ik zou het niet weten. Ga maar kijken en als je dat vindt, laat mij ook zeggen, dan ga ik ook dan ergens naar Maar er is geen plaats in de wereld waar je dat kan leren. Eh... Uh, op deze wezen dat het bevrediging brengt. De absolute bevrediging. Dat na het leren daarvan en het beoefenen daarvan, zal je, je, je zelf, zelf zeggen: volgen, volgen, volgend de woorden van Joshua, Ik heb de wereld overwonnen. Wie van deze lummels heeft de wereld overwonnen? Heb je wel eens een, een rabbijn gezien of, of horen sprekende die uh, de, zou zeggen, ik heb de wereld overwonnen. Nee, omdat zij zijn slaven van de wereld. Ze schikken zich aan de dood. Tuurlijk, maar ze verbruiken, misbruiken, verbruiken een stukje van het licht, een klein beetje licht, wat ze ontvangen, een beetje nevers, en een klein beetje iets van roer. Dat is alles wat ze ontvangen. Arme Lomans, deze zee. Terwijl aan hen is het gegeven het hoogste van het hoogste: de crème, crème de la crème. Het leven in de puurste, in de meest pure, uh, in de meest pure, pure verschijning, in de meest pure uh, kracht ervan. En waar wat ze leren? 23 naar de punt. Dus wat zegt hij dan? De intentie van, of de zin van het gebed, is op deze manier. Er zijn twee aspecten in het gebed. Masse, de handeling, en du boer en de spraak. We a, en zie hier, in Janna Masse, hoe het aspect Masse, de handeling, wat men doet, is, Badchila, Kodema, dipu, dipu, is eerst, komt eerst, voor de, voorafgaand aan de spraak, voorafgaand aan, aan wat men zegt. 24, waar de maasse en door de maasse onthouden wordt, door de da, door de handeling, door de masse, corrigeert men, de mens corrigeert in zichzelf vier werelden, abiyah, atsilubriyah etsera asiyah, bimle op hun eigen plaats. Let op. Dus men, men, men doet hen niet opstegen, maar men corrigeert ze zij op zijn eigen plaats. En dat omdat dit, hoe kan je het op zijn eigen plaats corrigeren? We hebben het altijd gezegd, dat moet je omhoog, man omhoog doen. Hier corrigeer je ze zij op zijn eigen plaats. Alleen het uitwendige gedeelte, dat kan. Alleen het uitwendige gedeelte van, deze, van die werelden. Van al die werelden. 24 naar de punt. Toch wij dan gaan we verder doen in de volgende les.